Ik moest vandaag denken aan Sper de Kerst, die actie van Peters en Pichal enkele jaren geleden. De bedoeling was toen om het kerstgedoe te bannen voor midden december. Wel Sven en Annemie, als jullie dit horen, er is werk aan de winkel hier in Canada. De kersthysterie is namelijk losgebarsten hier. Nu ben ik zeker niet tegen kerst en de gezellige dagen daar rond, begrijp me niet verkeerd, maar tro is te veel, of beter, to is te veel. Te vroeg, veel te vroeg, dat is het probleem. Terwijl de uitgeholde pompoenen van Halloween nog langs de achterdeur werden buitengedragen, kwam de kerstboom al binnen langs de voordeur. En geloof me, ze kunnen er wat van in Noord-Amerika. Nu worden we hier gelukkig gespaard van kerstmannen die als would-be-inbrekers aan de buitenmuur hangen. Die rage is godzijdank nog niet doorgebroken, maar al het andere hoort er wel bij. En zoals met alles hier is Beek het ordewoord. King size kerstverlichting, kerstballen zo groot als meloenen... ...en de smoel van de kerstman op elke vrije vierkante centimeter advertentieruimte. Champlain Mall, het grootste winkelcentrum van Moncton... ...correctie, het grootste winkelcentrum van Atlantisch Canada... ...is een hel als je die vroegtijdige en verplichte gezelligheid maar niks vindt. En je mag ook de televisie niet opendraaien... ...of de verlichte dennenbomen komen per bosjes van vijf van het scherm gerold. We zeggen en schrijven 18 november... 18 november, vijf weken nog voor kerst. Waar halen ze het lef? Door de warme nazomer en de mooie zonnige dagen de afgelopen tijd ben ik wintergewijs nog altijd in denial. Ken je dat, dat hardnekkig en tegen beter weten in toch maar blijven proberen om dat laatste restje zomer van de muren te schrapen? de Dikke truien zo lang mogelijk in de kast laten, linnen broeken blijven dragen zodat je knieën gevoelloos worden van de ochtendlijke vrieskou en op kantoor stevast in korte mouwen blijven rondlopen. Want kerst toelaten in je leven, tja, dat is toegeven dat het weer voorbij is, die mooie zomer. En dat probeer je toch zo lang mogelijk uit te stellen. En als het dan toch zover moet komen, gun ons dan tenminste toch een witte kerst. Ja, zelfs dat is niet gegarandeerd hier en dat zal u misschien verbazen. De grote sneeuwval is voor januari en februari. Het zal trouwens een atypische kerst worden voor ons. Zes jaar geleden, toen we op wereldreis waren, hebben we al eens kerst ver van huis meegemaakt. Met kerstmis lagen we toen op een strand in Costa Rica en de thermometer gaf toen hetzelfde getal aan als de kalender ernaast 25. Dit jaar zitten we weliswaar thuis, in onze nieuwe thuis, dat wel... ...maar het wordt geen familiaal kerstfeest, zoals dat toch gebruikelijk is. Skype aanzetten en de laptop mee aan tafel nemen om al videochattend bij te praten... ...beter zit er niet in dit jaar. En voor jullie medelijden krijgen, we zijn ondertussen uitgenodigd door Canadese vrienden hier. Want zo zijn ze ook wel weer, die Canadese. hij enfin, kerst in Costa Rica, kerst in Canada of kerst in de Kempen... ...we vinden het allemaal even geweldig... En daar draaide het toch allemaal om. Ons leven boeiend en aantrekkelijk maken. Verhalen en ervaringen sprokkelen. Je dromen waarmaken Fijn dat ik dat een week lang met jullie mocht delen. Prettige avond nog. En uh, nu ik toch sentimenteel begin te worden. Zalig kerstfeest.